Geen tweede termijn, nou dan hou ik het hierbij. En, u zult het uh, doen met één termijn. Ik vraag de raad om straks, uh, voordat u dit agendapunt afsluit... ...in ieder geval nog een schorsing om een motie te maken met z'n allen. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Paap. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik vond dat de uh, burgemeester een wat merkwaardige uitspraak deed... Waar hij het had over: van dit heeft niks met, dit is geen beleid. Maar het heeft te maken met veiligheid. Ja, en als je die twee woorden aan elkaar koppelt, dan kom je bij veiligheidsbeleid. <tie> ja. Het gaat namelijk om veiligheidsbeleid. En veiligheidsbeleid, in wat voor vorm dan ook. dat zijn zaken die je gerust met de bevolking mag bespreken. Wat ik vervelend vind, is dat toch op allerlei fronten de indruk is gewekt. Ik denk niet dat letterlijk zo gezegd is, maar de indruk is gewekt dat men kon meepraten over. En, uh, en, en, en uh, dan is er misschien wel het woord informatieavond ge gebruikt... maar er is ook echt een suggestie gewekt dat mensen zouden kunnen meepraten over hoe gaan we dat nou aanpakken. We hebben natuurlijk een probleem. Overigens een relatief klein probleem. Uh, want het is nou ook weer niet zo dat er hier uh, hele regimenten, herten de hele dag door, door het dorp heen marcheren... van morgens vroeg tot s'avonds laat. Um, je ziet ze wel eens en ik vind het altijd een prachtig gezicht. Ik, ik denk dan van stel dan gewoon lekker 15 kilometer in de Zandvoort... even een toeristische attractie erbij. Maar dat is even wat verder buiten de, uh, buiten de orde. Um, maar in de eerste plaats hebben we dus te maken met veiligheidsbeleid. We hebben de uh, participatie... En we hebben het ook al gezien toen we het hadden over de kerntakendiscussie. Ook daar had coalitie participatie hoog in het vaandel, maar we zien dat we het eerst in tenne gaan doen. Nou, dat zijn allemaal van die dingen, van die vingerwijzingen in de richting van we, we, we schrijven het wel op, we beleiden het met de mond, maar we, doen, maar we voeren het niet uit. Hier had participatie best op zijn plek geweest. Een ander punt is, u zei in het afgelopen jaar hebben wij geen contact gehad met de gemeente Amsterdam. Ook daarover is in ieder geval een andere suggestie gewikt. Ik had wel degelijk de indruk... dat u eh, regelmatig aan de bel had getrokken bij de gemeente Amsterdam... om te zeggen van jongens, eh, hoe zit dat nou? Eh, gaan we, wat gaan jullie er dan doen en hoe kunnen jullie het probleem oplossen? U verwijst nu naar, naar de gedeputeerde bond... dat die dan de trekker zou zijn voor dit, eh, voor dit festijn. Maar het laat natuurlijk, als u het als een groot probleem ervaart... ...laat dat onverlet uw taak... ...als college... ...om in het kader van het veiligheidsbeleid... ...ervoor te zorgen dat die veiligheid... ...de standvoort gewaarborgd is. Dan kunt, kunt u zich niet verschuilen achter meneer Bond. Dat zou al te gemakkelijk zijn. Het is uw taak... ...om ervoor te zorgen dat daar waar het in geding is... ...en nogmaals... ...ik vind het een relatief klein probleem... ...maar als u vindt dat het zo is... ...dan had u aan de bel moeten trekken... ...dan had u op de stoep moeten staan en dan is het naar de maaltijd om... maar niet te min, u moet het toch doen... maar eigenlijk moest het naar de maaltijd om... na een informatieavond en na van alles en nog wat... en na het nemen van een besluit... om eventueel over te gaan tot afschieten... waarvan ik begrijp, heel goed begrijp dat u zegt... en dat doen we heel beperkt... En, en dan gaan we heel goed kijken hoe we dat gaan doen... maar desondanks gaat u eerst die andere stappen moeten zetten... en uh, dit is eigenlijk... Uh, ja... Ik vind het een, een onbevredigende gang van zaken en roept een beeld op. Uh, in ieder geval bij mij, maar ik denk bij meerdere van de bevolking gezien de commotie die ontstaan is... dat, uh, dat er toch maar weer een loopje genomen wordt met de uh, participatie van de bevolking en met het uh, voeren van beleid. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Ik heb daar net geen andere handen gezien. Er zijn er nog mensen die toch nog het woord willen voeren, zie ik. Dat is de heer Demmers en... Meneer Demmers. Dan ga ik gewoon zo dat rijtje terug. Gaan, gang. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het sleept natuurlijk al uh, sinds uh, 2000, 2002. En uh, daar is een oplossing voor gevonden door... Uh, althans, uh, ik was daar de initiatiefnemer van... om het leefgebied te vergroten en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Uh, en mensen die daar uh, veel uh, invloed hebben... in de Amsterdamse waterleidingduinen... op het gemeentebestuur van Amsterdam... plus de stevige positie van het uh, Nationaal Park... Uh, die zouden dan door die verbinding van die twee gebieden... één beheerplan moeten maken. Uh, nou, dat is duidelijk niet gelukt. Uh, en ik denk en ik vind ook dat de verantwoordelijkheid, zeker het uh, behoorlijke uh, tegenstand bij het afschieten van dieren als de aaibaarheidsfactor heel erg hoog is, dat die uh, problematiek bij uh, andere mensen ligt en andere instanties, niet bij de gemeente Zandvoort. Um, ik hink eigenlijk ook een beetje op twee gedachten. Omdat uh, de omgeving van Zandvoort uh, natuurlijk sinds oudsher al bekend is als jachtgebied. Ik denk aan de familie Six, uh, Een van mijn uh, overgrootvaders, maar daar weer de overgrootvader was, was jachtopziener hier. Dus ja, jagen is op zich niet zo raar hier in deze streek. En dat geldt ook voor de Veluwe. N ik ben natuurlijk zelf uh, inkoper geweest van allerlei soorten wild. En ik heb ook dat lekker opgesmikkeld. <lacht> dus ja, het, ik, ik vind het een hele lastige zaak. En ik vind dat die uh, emoties die bij aardbaarheidsfactoren horen... dat die af en toe een beetje uit de begrijpelijke... Uh, maar toch een beetje uit de hand loopt... Als er stille tochten voor bultruggen gehouden worden... dan is er over twee jaar... gaat het in het hele land bij zo'n bultrug als hij overlijdt... gaan de vlaggenhalen stok. Kijk, de, het schiet een beetje door. Aan de andere kant wil ik het college meegeven... dat ze uit de historie kunnen kijken... dat uh, de Partij voor de Dieren... dat daar heel veel op gestemd wordt... in vergelijking met de rest van het land... Dus misschien had dat iets voorzichtiger aangevlogen kunnen worden. Um, en als u mij persoonlijk vraagt. Uh, Na nou alle inspanningen. Ook uh, die mevrouw Maaien heeft gedaan. Hier nog even waarnemend burgemeester geweest. Maar toen als wethouder verantwoordelijk voor de hertjes. En uh, de eindeloze discussies in uh, kranten. En allerlei mensen die zich daar tegenaan bemoeien. Die er wel of helemaal niet uh, voorgeleerd hebben... Uh, denk ik dat we er een beetje klaar mee zijn. De oplossing uh, waar de gemeente Zandvoort aan meegewerkt heeft... dat is om een bouwvergunning te geven voor uh, hekken... wat een hele slechte zaak is. In de beleidsplannen, beheer, beleids- en beheerplannen van een omliggende natuurgebieden... staat een van de doelen in dat het onthekken uh, uh, zou zijn dat is dus niet gelukt ten tweede is het zo dat mevrouw Maai dat heeft voorgesteld aan de raad in Amsterdam toen de tijd uh, om daar middels de hekken een oplossing voor te vinden en zij zei toen tegen mij dat kost zoveel geld die hekken daar gaat de gemeenteraad toch niet mee akkoord dus maak je niet te druk over het verschijnen van allerlei hekken nou, de gemeenteraad die trekt die knip en die zet gewoon die hekken neer. Dus dat moet eigenlijk ons streven zijn. De natuurbeleving en uh, het leven en de flora en de fauna die om Zandvoort heen ligt. Die moet open toegankelijk zijn op een veilige manier. En als dat dan niet gebeurt, dan denk ik, dan ligt die verantwoordelijkheid bij andere mensen. En niet bij het college van uh, uh, Zandvoort. Dat is uh, voorlopig, uh, nou ja, voorlopig, dat, uh, dat is uh, onze mening, dat is mijn mening. En um, een gereguleerd aantal herten, dat is inderdaad een toeristische, uh, toeristische aantrekkelijkheid waar we gebruik van kunnen maken. En natuurlijk een wild restaurant, wat uh, het oude kraantje lekt natuurlijk uh, met meters verslaat, dat zou best kunnen. Uh, voorzitter. Nee, meneer Paap. Nou, ik, ik, uh, wil, uh, nou, nou, ik wil schorsen. Maar meneer Paap, bent u het mee eens als we dan eerst nog het woord geven aan de heer De Vries? En ik meen dat de heer Cohen ook zijn arm nog omhoog had gestoken, maar. Dat... Nee, voor de eerste ronde nog, voor de, voor de enige ronde. Eerst en enige ronde. Meneer De Vries. U heeft het woord nog niet gevoerd, dus bij deze aan u het woord. Ja, het kan kort zijn. Uh, we hebben er zeker een toeristische attractie bij. Toen de schoonvader van mijn dochter uh, zaterdag deze kant op kwam, de kant van Zandvoort op, belde hij op een gegeven moment op en zei ik ben er bijna, ik zeg waar rij je dan? Hij zei ik rij langs jullie hertenkamp, dus uh, we hebben er zeker een attractie bij. Maar goed, dat is niet echt serieus. VVD heeft gevraagd of de part omtrent de participatie, wij zijn van mening dat de participatie voldoende behandeld is, voldoende aan zijn recht is gekomen de tweede deel van de vraag was contact met Amsterdam OPZ vindt ook dat het afschieten in het dorp het allerlaatste middel moet zijn om het probleem op te lossen, het is duidelijk geworden vanavond dat het probleem voornamelijk in de opstelling van Amsterdam ligt en dan zullen we het daar toch moeten vinden uh, en ik heb ...vanavond ook gehoord dat het eigenlijk ook een provinciale bemoeienis zou kunnen zijn. Dus ik vraag me af als Amsterdam niet voldoende meewerkt op vrijwillige basis... ...of dan niet gewoon via de commissaris der Koning bemiddeling moet worden aangevraagd. De suggesties die uit de bevolking komen in de participatie vond ik ook wel grappig. Er waren mensen die wilden een drijfjacht. Er wilden mensen een twee meter hoog hek om de school er waren mensen die wilden een hek tot aan Noordwijk aan toe en er was een meneer die zei verplaats dan gewoon die school dus ik, met dat soort opmerkingen kom je natuurlijk niet zo heel veel maar eh, bij deze toch het verzoek om eh, waar ik eh, mee begonnen ben om het afschieten in het dorp eh, toch te zien als het allerlaatste aller, allerlaatste middel om dit probleem op te lossen dank u wel meneer Vries, meneer Cohen wilde nu nog wat? Als het u toch mag... Voorzitter, u moet een orde voorstellen. U moet wel consequent zijn. De heer Cohen staat, raadslid, gbz. mag. En? Nou, u zegt eenmaal. Alle laatste leden mogen spreken. Voorzitter, alle mogen spreken hoor. Nee, u mag maar eenmaal. Net zoals dat uw buurman maar eenmaal mag. heb ik niet gezegd. Dat is inderdaad bij de commissie is de bedoeling. Nee. Oké, okay. Meneer Cohen? Toch wel. Toch wel. Nou, ik loop me al een tijdje af te vragen van... ...ja, hoe groot is daar het probleem? En dat zei mijn buurman ook al, van waar hebben we het over? Wat is nu het probleem? Als ik naga het probleem bij het huis in de Duin, waar ik zelf woon... ...dan denk ik van nou, ik zie het probleem niet... Ik zie dat totaal geen, veilig, geen risico in veiligheid. En even zo, ik breng, breng wel eens kleinkind naar school toe, naar de oranje Nassau. Nou, en daar zie ik ook het probleem helemaal niet. En ik kan me niet voorstellen dat we over een probleem praten... ...wat nog eens een keertje aangedikt moet worden met teken en weet ik veel... ...met, met vegetatie uit de duin. Nou, ik, ik ben... Kerstvoorziening, ik ben... nou, kerstvoorziening, vrede zakken. Ja, nou... <laughs> dus ik... ik ik vind, laten we eerst nog even kijken naar het pro probleem zelf en daarna nog even kijken naar wat zijn, als we het inderdaad een, echt een probleem vinden, wat dan het risico is. En dan moet je volgens mij de goede weg bewandelen en dat is niet deze. Dank u wel. Meneer Paap, u had om een schorsing verzocht. Ja, voorzitter. Wilt u die schorsing nu houden voordat u het laatste woord erover kan voeren? Want ik heb eigenlijk ook een voorstel van orde. Er zijn... Mag ik even uw aandacht? Er zijn best wel wat vragen nog gesteld die niet eerder voorbij zijn gekomen. Mijn voorstel is dat we toch nog de gelegenheid geven aan het college om daar met antwoord mee te komen. En wellicht dat u dan de schorsing... ...wilt hebben om de motie voor te bereiden? Of... Ja, dat is goed. Ja, maar Wat u wil hoor, als u nu wil schorsen... ...gaan we nu schorsen. Maar er zijn best wel vragen... ...naar voren gekomen waar het college... ...misschien even wat duidelijkheid op kan geven. Ja. Dan, ik... ja. dan zegt u het mij hey. laat, laat eerst het college maar... Uh, antwoord geven. Dus eerst het college ik... antwoorden. Ik stel voor dat het college... ...een... een, een, een antwoord geeft, vervolgens kunnen we kijken of het dan noodzakelijk is om motie in te dienen want als dat noodzakelijk is dat er een motie wordt ingediend zal ik uh, in antwoord op de vraag of de opmerking van de heer Cohen een groot aantal argumenten naar voren brengen waaruit ja, maar... blijkt dat, uh, maar dat is nu niet pre dat is nu prematuur dat is alleen uh, noodzakelijk als er een daadwerkelijke motie wordt ingediend mijn vraag voorzitter, even om even antwoord te geven op uw vraag. Ik denk dat het goed is als het college op een aantal zaken die betrekking hebben op de interpellatie, want daar gaat het om, om daar een korte reactie op te geven. Dan een schorsing, zodat er mogelijk bekeken kan worden of er een motie gezamenlijk al dan niet ingediend kan gaan worden. En daarbij wil ik graag mijn termijn dan behouden tot na de schorsing. Als u daar alle mee akkoord gaat, dan geef ik nu het woord aan het college. Meneer Meijer? Ik wil graag een schorsing. Meneer Meijer wil uh, helaas, dan toch nu al een schorsing. Dat dan schors ik bij deze de vergadering. Tien minuten.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 Ik had nooit verwacht dat geluk voor mij zou komen en had niet gedacht dat jij hier komen zou. Nog maar voor jou. Als ik je zie, gaat mijn hart veel sneller kloppen. En als jij me kust, sta ik in vuur en vlam. Geen ander, als jij zal zo veel. Was jij dat koud? De allermooiste sterren pluk ik alleen voor jou, omdat ik van je hou. Dan zing ik echt alleen nog maar voor jou Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik ben u zeer dankbaar dat u de schorsing effectief heeft gebruikt om de tweede schorsing niet nodig te laten zijn. Ja, maar dat u overleg heeft gehad over de motie tevens. Dus. Um, ik heb dan net voorgesteld het college nog even wat antwoorden te laten geven op vragen die gesteld zijn die te maken hebben met de inter interpellatie. Dus dan wil ik ook bij deze het woord geven aan de heer Meijer. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik zal mij ook beperken tot een enkele vraag. Want er zijn meer meningen gegeven. Daar was ook volgens mij de aanleiding voor. Dus die ga ik niet herhalen. Want dan gaan we de interpolatie denk ik helemaal uh, een andere kant geven. Um er is eigenlijk de, de, de vraag die nog open ligt... is het wel of niet beleid? Het is een beetje een semantische discussie. Dat heb ik geprobeerd in eerste termijn ook duidelijk te maken... dat wij als college wel degelijk de dialoog zijn aangegaan... en ook hebben het gesprek gevoerd en hebben geluisterd. En dan vervolgens kijken... wat kunnen we realistisch gezien daarmee doen? Kijk, wij zitten, de context is namelijk dat dit provinciaal beleid is. Zo is dat ook vastgesteld. Daar heeft een uh, inspraaktraject met ook participatie plaatsgevonden... en dit is een besluit wat daaronder hangt. Dat is namelijk de grondgebonden verklaring. Dus vandaar dat uh, dit door ons in een wat andere context is bekeken. Meneer Demmers gaf dat ook al een beetje aan. Nou, Dat geef ik u nog even mee uh, als uh, context. De tweede is ter zake de vraag Amsterdam benaderen. Daar uh, heb ik denk ik namens het college Helder aan gegeven hoe dingen lopen... Uh, het is een beetje de lijn van uh, meneer Demmers, als je dat vertaalt. Uh, en dan de andere punten die u heeft genoemd... Ja, die zijn niet gerelateerd aan de vraagpunten van de VVD. Dus hoe graag ik ook erop in zou willen gaan... dat komt echt een andere keer, want het college heeft oren om mee te luisteren. En zal er ook wat mee doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijer. Dan wil ik u graag... Uh... ...het woord geven aan de indieners van de interpellatie. Mevrouw Gürgenson. Dank u, voorzitter. Een discussie, of tenminste een interpellatie... ...die begon over eh, participatie en communicatie... Eh, ...komt uiteindelijk toch over het onderwerp waar het om gaat... ...en dat is de herten. Dan is het opvallend dat je toch vanavond een aantal meningen hoort verkondigen... ...die in sommige gevallen... Um, anders zijn dan wat ik de afgelopen dagen gehoord heb. Um, diverse partijen zijn toch uh, eens met het college... Uh, als het gaat om de beantwoording. De punten die zijn aangegeven. Dat betekent dus dat je, je eigenlijk indirect schaart... achter de afgifte van de vergunning die er is geweest. Um, wat wel eens te meer aantoont deze avond... en ook de afgelopen periode... dat dit onderwerp wel degelijk... ...participatie waardig was. Er zijn diverse... ...zaken aangedragen... ...voorbeelden aangedragen... ...waar ook participatie had kunnen... ...plaatsvinden. En te meer... ...omdat de indruk... ...wordt gewekt alsof het hier gaat... ...om een, uh, een, een zaak... ...met een vorm, eigen bewoording... ...een soort spoedeisend belang... ...dat eigenlijk niet langer op zich... Uh, ...kon uh, laten wachten... En dan is het wel opvallend om te moeten constateren... dat het oorspronkelijk BNW-advies waar het hier om gaat... stamt uit 2013. Daarbij in aanmerking genomen... de meldingen en klachten die er zijn geweest bij de gemeente Zandvoort... in de afgelopen periode... dan lopen ze af van 2013 ongeveer een stuk of tien... tot drie in 2014, tot in 2015 is het er, zijn het er twee, moet ik het goed zeggen... Mede opvallend in deze hele discussie is het dat de gemeente Bloemendaal grensland, en daarbij ook zou zeggen dat ze daar ook diverse last zouden hebben van de herten, dat daar die verklaring niet is afgegeven. Dan vraag je je toch af van waar is nu de noodzaak op dit moment geweest? Welke spoedeisende veiligheidsbelangen zijn er aan de hand? Dat antwoord, dat hebben wij niet. En het is ook eigenlijk, wat we net ook wordt gezegd... dat het wordt vrijwel een semantische discussie van... wat valt onder de openbare orde veiligheid... en waar gaat het ook om beheer? En als het gaat om het beheer... en daar was natuurlijk vraag twee... Uh, uh, ging over het contact met Amsterdam... dan moet ik eigenlijk, of dan moet de VVD constateren... dat de beantwoording op dat punt ondermaats is. Het is schrijnend om te moeten constateren... dat er de afgelopen periode door het college um, en de wethouder op, uh, die dit in portefeuille heeft... geen contact is geweest met de gemeente Amsterdam om dit te bespreken. En zeker omdat dan de indruk werd gewekt... dat de gemeente Amsterdam niet bereid was tot enig overleg. Zo ga je niet met andere overheden om en zo zet je ze niet weg. Het zijn hele grote woorden geweest als het gaat om de houding van de gemeente Amsterdam in deze... Voorzitter, u heeft aangegeven de suggestie die al gedaan werd of de, de handreiking die gedaan werd door een inwoner op die avond om contact te zoeken met Amsterdam om die op te pakken. Um, u heeft ook gesteld dat de dialoog wel degelijk gevoerd moet gaan worden. U heeft ook gezegd dat het besluit wordt opgeschort totdat duidelijk is um, op welk moment, uh, zeg maar, hoe het zit met de aansprakelijkheid. Voorzitter, is dat voldoende? Gelet op de hele discussie die we gehad hebben, moet je daarbij de vraag stellen of die toezeggingen afdoende zijn. En ik zou eerlijk zeggen dat ik het antwoord daar niet direct op weet. Het is um, aan het college om te bepalen wat er nu gaat gebeuren... Het is aan het college eigenlijk ook nu om te heroverwegen. En het Voorzitter. zou. Nee. Nee, eh, jammer. <tie> Voorzitter, wat wel duidelijk is, als je dat in dit kader beschouwt is dat de participatie gefaald heeft. De communicatie op dit punt heeft gefaald... en er is een commotie ontstaan die voorkomen had uh, kunnen worden... als het college daadwerkelijk had gehandeld volgens eigen coalitieakkoord. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw Koehrensson. Ik heb uh, u horen spreken over het wel of in niet indienen van een motie... Wilt u bij deze nog een motie indienen? Nee, voorzitter. Oké. Okay. Dan uh, sluiten we dit agendapunt af en gaan we over naar agendapunt 7. Maar voordat we dat doen, geef ik eerst weer het woord aan onze echte voorzitter. De enige echte. Zes? Oh, zes. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Dank u. Ja. Fijn dat u mij heeft vervangen. En ik ga u niet teleurs, teleurstellen als ik zeg dat we bij agenda punt 6 zijn aangekomen. Dames en heren, dames en heren, meneer Paap, ik vat u ook nog steeds onder de titel dames en heren. Agenda punt 6 is ingekomen post. Heeft één uur vragen over de wijze van afdoening? Nee, dat is niet het geval, al dus vastgesteld. Agenda punt 7, dat is het verslag van de vergadering van 3 maart 2015. Daarover zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Al laatste kans, ik kijk rond, mevrouw van der Veld. Ik weet dat ik eigenlijk uh, niet zozeer een opmerking mag maken, maar als u mij toestaat zou ik het toch graag willen. Uh, de discussie die plaatsgevonden heeft, uh, die was even wat langer als wat hier staat. En ik wil eigenlijk complimenten uitdelen dat de discussie die tussen D66 en GBZ uh, ontstaan is, uh, in een paar woorden zo weergegeven kan worden dat iedereen toch kan begrijpen wat daar gebeurd is. Dat vind ik heel knap. Dank u wel. Ik geef ze door met dank. Wij stellen het verslag vast. Dank u wel. Dat betekent dat wij naar agenda punt 8 gaan. En dat agenda punt zegt bij mij de sluiting. Bij u ook? Goed. Dan dank ik u voor uw inbreng. En wij sluiten deze vergadering. Dank u wel. home.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 Thank you.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 Ik zag jou in mijn droom, jij met je mooie ogen Nu ben ik op zoek naar jou, en kan alleen nog maar hopen Dat ik jou ooit vind, je zwakke de haren dansen in de beeld. Klanken van gitaren, een gevoel dat is niet te verklaren Wat jij ooit hebt gebouwd, want die jij met die turkjes staat. They no. Ik zat te kijken wie niet, maar jij wou dansen met mij En je zong een lied en je zong amor en je zong waar ik zeggen wou En je ging me voort, maar toen ik bevroor, zei je stiekem, ik hou in jou En wat toen met me gebeurde, ja dat leek wel een droom En ik zag duizenden kleuren en ik wilde je zo En ik droom, en ik droom, en ik droom, en ik droom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 de kleuren en ik wilde je zo en ik droom en ik droom en ik droom en ik droom Waarom zijn jij en ik Zou ze drinken, zou ze wat zien In zo'n jongen als mij Hé hey, jij